Vijf uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Veilingwebsite eBay heeft de verkoop van tientallen spullen... uit nazi-vernietigingskampen tegengehouden. Afgelopen week ontdekten journalisten van de Britse krant Mail on Sunday... ongeveer dertig advertenties. Daarin werden onder meer schoenen, een tandenborstel en een uniform... van een omgekomen gevangene in Auschwitz aangeboden. Voor het uniform werd ruim 13.000 euro gevraagd. De veilingwebsite heeft excuses aangeboden en de advertenties verwijderd... Daarnaast wil eBay omgerekend bijna 30.000 euro aan het goede doel geven. In Amsterdam heeft rond middernacht een uitslaande brand gewoed... in een van de torens van het World Fashion Center. Niemand is gewond geraakt. Volgens de brandweer is de schade groot. Een ruimte van 100 vierkante meter op de 12e verdieping is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In het World Fashion Center zitten onder meer showrooms... en kantoren van kledingontwerpers.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 Vanuit het westen gaat het opnieuw regenen. Later vandaag neemt de wind weer af. Het blijft regenachtig en er is kans op onweer. Het wordt vanmiddag zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Start met Bart. Bart Meijer een hele goede morgen en welkom bij Start inderdaad met Bart. Maar ik ben niet de enige die dit programma maakt. Nee, dit programma wordt eigenlijk gemaakt door de BNN University, door Esmee, door Jauke, door Judith, Martijn en Roel. En de komende twee uur gaan we naar een heel scala onderwerpen luisteren dat zij vooral hebben voorbereid en hebben gemaakt. Zo hoor je onder andere Martijn, die voor me heeft uitgezocht hoe de prijs van kunstwerken van jonge nieuwe kunstenaars tot stand komt. Ondertussen schilderde hij zelf ook nog een klein meesterwerkje. En allereerst Kunstwerk is getiteld Venster op de werkelijkheid. Je ziet in het midden een rondje. Dat is de kern van de mens. Ja, prachtig Martijn. Straks horen we of je nooit meer hoeft te werken. Misschien krijg jij ook wel 17 miljoen voor je schilderij... zoals een jonge Chinese kunstenaar. Judith ging deze week op pad met de buurtwachten in Hengelo... om op inbrekers te jagen. En ze had er bijna één te pakken. En die auto die daarom ver ligt, moeten we denken dat dat daar een inbreker langs is gerend? Of, uh... Nou, ik, ik denk dat het gewoon de wind is geweest in dit geval. Maar uh... ja, nou, hij valt natuurlijk wel op. En, uh, ja. ja, ze is in ieder geval alert. Laten we daar maar op houden. En Jauke ging deze week helemaal eco. Ze liet een aantal van haar afgedragen kledingstukken recyclen tot een nieuwe blouse. Dat we de voorkant gewoon één geheel laten worden. Dus dat je in eerste instantie uh, denk dat het iets nieuws is. En wanneer degene die zegt van... als je omdraait, dat ze denken van... oh nee, het zijn allemaal oude kleren. Ja, voor de rest hebben we natuurlijk de Sjaak. We recenseren de bonuskaart... en hebben een crowdfund project in de studio. En straks gaan we luisteren naar Judith... want die is voor ons op pad geweest... bij de Museumnacht. En natuurlijk ook muziek hier in Start met Bart. Wow,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 I've tried it all At Least we got to taste it Locked up in the chain Races. And everything you are to me is bigger than the spaces. Change of Love van Ryan Adams. Het komt van zijn album Ashes and Fire van 2011. Ja, ik zei het net al even. 17 miljoen euro. Dat leverde een Chinees schilderij afgelopen maand op. Het was de hoogste prijs ooit betaald... voor een hedendaags Chinees kunstwerk. Volgens Kenner, Scanners was het kunstwerk een kruising... van Leonardo da Vinci's laatste avondmaal. En een middelbare scholieren Ja, er was nogal wat om te doen. 17 miljoen euro. Uh, niet echt betaalbaar. Nou was deze week uh, toevallig... Uh, ja... Uh, was de... Uh, inderdaad, nee, ik, ik, ik ben even in de war. Want uh, we gaan straks luisteren naar Martijn. We gaan eerst even luisteren naar Judith. En, want Judith die is voor ons op de uh, museumnacht... Uh, dat is de afgelopen nacht geweest. Tot twee uur waren vijftig musea open. Die hadden hun deuren open. Zij is nu op de afterparty. Maar vannacht was ze ook al naar een aparte plek. En ze liet zich daar even uh, van goed advies voor. Uh, uh, ze kreeg goed advies in ieder geval. Laten we daar even naar luisteren. Goed, om, uh, om mij een beetje op weg te helpen tijdens die museumnacht heb ik iemand uitgenodigd. Want ik ben niet zo bekend in die Amsterdamse musea. Ik weet eigenlijk helemaal niks. En ik heb Pam Roos gevraagd om mij een beetje de weg te wijzen. En die zei op een gegeven moment van, ja, jullie, dan moeten we naar Huizen Frankendaal gaan. Omdat dat, dat, dat schijnt het helemaal te zijn. En nou staat Pam Roos naast mij. En we zijn nu op het Huizen Frankendaal. Waarom moesten we hier naartoe? Nou, ik heb voor de museumnacht uh, vier musea geïnterviewd. De vier nieuwe locaties van dit jaar. Waaronder Huizen Frankendaal. En ik kreeg de directrice aan de telefoon. En die was zo enthousiast over dit programma en het hele. Gebeuren dat ik er heel erg door geprikkeld werd. En ook het hele idee van het patafistische bal en uh, de anti-wetenschap en het, hele, het rare en alles heeft juist geen functie en geen doel. En... Ja, oh ja dat, maar, dat... dat is wel grappig dat je te zeggen: het patafistische bal. En ik zit hier om me heen te kijken, we staan nu even in de tuin van Huize Frankendaal. Het is eigenlijk een heel soort groot spookhuis en er zit een hele grote tuin achter. Um, en alles wat hier gebeurt slaat eigenlijk nergens op. Zeg ik het zo goed? Nou ja, volgens mij is dat wel kort samengevat. En um, het idee is volgens mij ook een beetje van... juist wanneer je dus niet ergens naartoe werkt of naar een doel of naar een functie... en alle vrijheid neemt, kom je tot veel meer dan wanneer je beperkt en wel jezelf een bepaald doel stelt. Ja, want er is hier een band op de achtergrond aan het spelen en zij zingen niks. Of ze, ze maken geluiden? Nee. En er komt verder, het is geen tekst, ze maken een soort fantasiegeluiden. Er worden allemaal rare afbeeldingen uitgebeeld door middel van lichten op planten. En er wordt gebarbecued terwijl het regent. Het is, het, eigenlijk als je om je heen kijkt denk je, waar ben ik hier beland? En je gebruikt net ook de, die moeilijke termen allemaal. Maar het is heel ontzettend leuk. En um, jij, jij bent een van de nachtbrakers, zo heb ik jou gevonden. Wat houdt dat precies in? Want je bent, je bent jong en je weet wel heel veel van musea. En dat, wat zijn de nachtbrakers? Ja, hoe werkt dat? Ja. Um, ja, het zijn eigenlijk de bloggers van Museumnacht. Dus het is een groep uh, ja, jonge mensen die het leuk vindt om naar musea te gaan en daarover te schrijven. En dat doe je op een iets andere manier, of een heel andere manier soms, dan normaal. Dus veel meer vanuit de persoonlijke ervaring. En misschien helemaal niet over de kunst die je ziet, maar over het eten wat je in het museumcafé hebt gegeten. Bijvoorbeeld, of juist wel heel erg over kunst, maar heel, heel erg een persoonlijke touch in plaats van um, ja, hoe je het normaal ziet. Zeg maar. En, en hoe is het gesteld met de Amsterdamse musea? Nou, ik geloof wel goed. <laughs> ik uh, bedoel, er zijn er met museumdag naar 50 mee. Dat vind ik altijd al best wel een, een flink aantal. Um, ja, ik, ik, ik, ik vind het zelf eigenlijk altijd heel leuk om naar ook juist de kleinere dingen te gaan. Dus zo'n Huis van Frankendaal het, ja. of zo'n Museum van Loon, weet je wel? dat zijn van die oude panden en waar ze dan toch hedendaagse kunst weten te in te zetten en ja, dat, dat, dat vind ik dan wel heel leuk. En je hebt natuurlijk ook gewoon de grote blikvangers als stedelijk en Rijksmuseum. En daar ben ik toevallig ook begonnen deze avond bij het Rijksmuseum en ja, dat is dan wel echt een beetje zo de trots. ...van Nederland of zo. Hoe dat, uh... ja, dan was het ook heel druk. Er was de gezamenlijke opening natuurlijk ja. eerder vanavond. Nou ja, wij uh, hebben nog een hele nacht te gaan. Uh, dankjewel voor deze kleine toelichting. We staan nog steeds in die tuin van Huizen van Frankendaal... ...waar er echt van alles om ons heen gebeurt. Eigenlijk is het zo raar dat het bijna niet te omschrijven valt voor je. Want de, net fietsen er een soort fiets zonder, zonder stuur... ...of zonder ook maar enig uh, frame langs... ...met alleen twee hele grote wielen. Ik, ja, het is een heel vreemd museum, maar wel ontzettend leuk. Ik heb nog 49 musea te gaan... Waar moet ik hierna naartoe? <laughs> Waar moet je naartoe? Uh, ik ga zelf naar de Brakkengrond. Dat is misschien niet leuke. Uh, de Brakkengrond, Het klinkt heel erg leuk. Uh, straks ga ik, nog, uh, ik ga je nog veel meer updates geven. En de, volgens mij uh, zijn er ook nog heel veel afterparties. Dus dan hoor je weer van mij. Tot straks. Mind your step, you'll be a traveler.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 En gewoon uit Nederland, hè? Marieke de jager met Traveler. Ja, er ging net iets fout. Ik kondigde er al eigenlijk aan. Uh, voordat we naar Judith gingen, maar uh, we gaan naar Martijn. Want Martijn is een kunstenaar in Spee. Uh, hij werd geïnspireerd door het nieuws. Dat een Chinese schilderij afgelopen maand 17 miljoen euro opleverde. Volgens kenners was dit een kruising van Leonardo, Leonardo da Vinci's laatste avondmaal. En een middelbare scholierentekening. Er was nogal wat uh, om te doen. Nou is zo'n uh, schilderij niet echt betaalbaar. Maar laat deze week nou in Amsterdam de Affordable Art Fair zijn. Een beurs speciaal voor jonge kunstenaars die nog betaalbaar zijn. En wat ik me nou afvraag en wat wij ons afvroegen, hoe wordt eigenlijk de prijs van kunst betaald? Als een jonge Chinees al 17 miljoen euro opbrengt, wat levert een echte Martijn van de B&A University dan wel niet op? Martijn bleek gelukkig ook nog een verborgen artistieke ambitie te hebben en zocht het voor ons uit. Dit wordt mijn allereerste werk als kunstenaar. Uh, mijn naam als kunstenaar is niet uh, Martijn van B&A University, als wel uh, Matrushka. Dat is een naam waarvoor ik heb gekozen, omdat ik, uh, ja, in mijn werk zijn verschillende lagen zichtbaar. En als je de lagen afpelt, dan kom je steeds weer iets nieuws te weten over het kunstwerk. Mijn allereerste kunstwerk uh, is getiteld Venster op de werkelijkheid. Je ziet in het midden een rondje. Dat is de kern van de mens en daaromheen. Um, uit die kern komt een heleboel troep. Dus een heleboel felle kleuren komen daar vandaan. He, dat, is, dat is alles wat uh, door de mens wordt bedacht. Wat de maatschappij rot maakt. Het is uh, acryl op canvas. Venster op de werkelijkheid. Ik neem het mee naar Willem Baars, galeriehouder in Amsterdam. Ja, de, hoe, hoe komen de prijzen voor, voor jonge kunst tot stand? Daar moet je niet... Uh... Een gedachte bij hebben die, die misschien heel romantisch is: dat je naar een werkje kijkt en dan, en dan denkt, nou, dit is goed of slecht en dan bepaal ik een prijs. Eigenlijk is het niet anders dan in heel veel gevallen in hoe het in de economie werkt. Als iemand afstudeert van een bepaalde opleiding en hij heeft zijn eerste baan, dan verdient hij een X salaris. Die dingen staan redelijk vast. Met kunst is het niet anders. Een kunstenaar komt van de academie en er zijn natuurlijk verschillen in die academies en hij gaat voor het eerst exposeren. En ja, dan wordt er eigenlijk met een factor gewerkt van nou, een, een jonge kunstenaar die voor het eerst exposeren. Heeft een factor. En er is een staffeltje wat we alle, alle galeries hebben. En daar bepalen we dat op. Dus het is niet een of andere willekeur. Het is eigenlijk net als in de gewone wereld. wordt er bepaald. een jonge kunstenaar die begint. heeft dat prijsniveau. En dus eigenlijk is dat een beetje vastgelegd. Oké, okay, dus ze hebben een soort. Schaal, zegt hij. Hoe werkt dat dan? Dat is gewoon de hoogte maal de breedte. Heb het Even over schilderij. Oh, gewoon puur de... Dus een schilderij van 100 centimeter hoog en 150 centimeter breed. Die tel je op, is 250. En een beginnend kunstenaar begint meestal bij een factor 12, 13. Dus dan zit je zo rond de, rond de, rond de 25, 3000 euro voor zo'n uh, zo werk. Dat ligt er een beetje aan. Maar in ieder geval rond, rond de 10, 12, 13 zal je beginnen met de factor.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 Nee. Wat ziet u hierin dan? Ja, weet je, ik zou bijna zeggen wat ik natuurlijk liefst no lief nooit horst. Dat, dat kan mijn kind ook. Dit is dit, dit ook echt heel weinig uh, aanlegt. Hier heb je ook, volgens mij heb je er ook niet heel lang aan gezeten. Een hele middag eigenlijk. Hele middag. Oh, jeetje. En, en, een ruwe prijsschatting? Nou, nee, ja. wat waren de materiaalkosten? 4,45 euro. Ik ben hier ook nog heen gereisd. Nee, ik, wil, ik wil je best je, je treinkaartje betalen als je, als je daarmee geholpen bent. Ik weet niet hoe goed ze bij BNM betalen. Maar nee, ik denk dat we hier weinig mee kunnen. Sorry. Zoals dat gaat met jonge kunstenaars... word ik in het begin niet helemaal serieus genomen. Ik laat me niet van de wijs brengen. Matrushka is al bezig met zijn tweede werk. Een licht ironisch commentaar op de bonuscultuur in de bankenwereld. <laughs> Heel goed, Martijn. Geef niet op. Misschien moet je het gewoon in China proberen. Start met Bart. Ja, Goedemorgen, het is tien voor half zes op de vroege zondagochtend. En zo rond uh, dit tijdstip bellen wij iedere week een landgenoot wakker. Of eigenlijk niet wakker, want dat is hij al lang en breed. Hij zit in ieder geval in een andere tijdzone, hij of zij. Vorige week probeerden we haar eigenlijk al te bellen... maar toen zat er een kink in de telefoonkabel. Dus proberen we het deze week gewoon opnieuw. Ze heet Mirucia Lauwersen. Misschien gaat er een belletje rinkelen, misschien ook niet. Maar om je geheugen even op te frissen, luister even mee. Zo zuiver, zo gevoelig, ja. Haar versie van dit bekende stuk werd op YouTube... inmiddels al meer dan 12 miljoen keer bekeken. Ze is 28 en reist al sinds 2007 als eerste sopraan mee... met onze walskoning André Rieu. Uh, op dit moment is hij in Australië. En dus volgens mij uh, borreltijd. Mirusia, goedemorgen. Hallo, goedemiddag. Ah ja, goedemiddag <laughs> voor jou natuurlijk. Hoe is het? Ja, het is, echt, het is heel mooi weer hier vandaag in Brisbane, Australië. En de zon schijnt en het is 30 graden. Oh ja hoor, maak ons maar lekker jaloers. Ja, dus ik ga lekker genieten vandaag van het zonnetje. Waar ben je op dit moment? Wat ben je aan het doen? Ik ben, mom ik ben momenteel thuis in Brisbane. Ik heb net een, een kleine poesje gekocht. Dus ik zit vandaag met haar thuis. Oh ja. En, uh, en ik ben momenteel eventjes uh, op wat daagjes vrij. Ik begin morgen weer met concerten. Maar ik ben de laatste paar weken ben ik met André Rieu en de Johan Strauss-Orkest... Uh, heb ik door Australië en Nieuw-Zeeland getoerd. Ik wou net zeggen, jij, jij, jij toert iedere dag. Je bent, bent ontzettend veel op pad. Moet je, is er een huisdier dan wel iets voor jou? Ja, zeker, zeker. Ja, nou, ik, voor de volgende paar maanden zit ik in Australië. Dus ze is hier veilig bij mij thuis. Oké. Okay. En wat voor een uh, katje heb je gekocht? Het is een Siamese. Ja. En is super mooi. Dus als je wilt haar, haar foto wilt zien, kan je dat zien op mijn Twitter. Dat is twittercom Marusha. Ah, daar gaan we allemaal meteen naartoe. Uh, uh, Mirusha, yeah. ik vraag het altijd op deze vroege ochtend. Uh, wat zijn jouw ochtendrituelen? Bijvoorbeeld als je op reis bent met André Rieu. Hoe, hoe ziet jouw dag de ochtends dan uit? Nou, het uh, ligt eraan of we heel vroeg weggaan of niet. Maar als we rond de uur van tien weggaan, dan ga ik normaal eventjes ontbijten. En dan pak ik mijn koffer in en dan, uh, en dan kijk ik even in mijn toerboekje wat de planning is van die dag. En uh, dan ga ik rustig naar de bus, uh, kijk ik misschien een paar filmpjes of zo als we onderweg zijn. En dan kom ik aan in de venue. Dus dat is mijn ochtendritueel. Uh, en heb je dan ook nog speciale dingen om je stem goed te houden? Want ja, je bent eerst de sopraan. Dat keeltje van je moet natuurlijk ja, wel goed blijven. Dat is wel. Nou, iedere ochtend als ik wakker word, het eerste ding dat ik wel doe, is ik doe eventjes wat sirene. Dus even uh, met mijn stem. Mm, mm, even kijken of mijn, mijn noten erbij zitten. En als, ze, als ze eventjes een beetje kraken, dan doe ik een paar uh, opwarmingen, even ochtends. Maar ik wacht normaal tot avonds, totdat ik in de venue ben om echt uh, ook goed op te warmen. Het is niet zo dat de andere hotelgasten dan denken dat het luchtalarm is afgegaan. Nee, nee, nee. Zo hard is het ook niet. <laughs> maar ja, ik zou het wel kunnen doen. En, en dat zou wel grappig zijn. Ik zal het wel een keertje proberen. En dan kom ik wel uh, bij je terug en dan vertel ik je hoe dat ging. Hey, Maricia, jij bent op een, op een bijzondere manier bij André Rieuge terechtgekomen. Hoe ging dat? Dat klopt, dat klopt. Nou, ik ben in Australië geboren. En, uh, en, maar mijn ouders zijn Nederlands. Dus daarom kan ik ook Nederlands praten. En, uh, en mijn tante die woont in Nederland en die, die dacht van, goh, ik zag André net op tv en hij zag, zei van, ik zoek een Sopraan. Dus ze heeft gelijk een e-mail gestuurd en binnen een uur dat ze die e-mail stuurde, heeft hij mij thuis gebeld en gezegd van, hallo André Rieu hier vanuit Maastricht. Dus yeah. ik dacht dat het echt een grapje was. Ik wist niet dat ze dat had gedaan. Dus het was voor mij s'avonds, ik ging net naar bed, zeg maar. En André zei, kan je morgen, morgenmiddag bij mij in de studio langskomen in Maastricht? Zo. So. Dus ik zei, um, nou, ik zou het wel willen. Maar als ik morgen vlieg, dan ben ik er overmorgen wel in de studio. Dus uh, ja, dus twee dagen later stond ik voor André in de studio in Maastricht. En, uh, en we hadden ik gelijk een klik en, uh, en, en ja, ik ben terug naar huis gevlogen. een paar dagen later met een contract in mijn handen. Jeetje, Mina, hij won er geen doekjes om, die André, zeg. Nee, het gaat heel snel altijd met André. Dus uh, ja, het was super, super leuk en toen ben ik begonnen met toren. En uh, ja, nu zijn we zes jaar verder. Ja, dat is snel gegaan. Ja, veel Nederlanders, Miruja, zullen je misschien kennen... van je optreden tijdens uh, Kroningsdag op het Museumplein in Amsterdam. Daar hebben we een klein fragmentje van. Leuk, leuk. Ja, mooi hè, was dat? Uh, wat een geweldige dag. En ik denk een van de grootste momenten in mijn carrière om daar te, te kunnen staan... Ja echt, het was ongelooflijk 60.000 mensen waren op de Museumplein in Amsterdam en Het was gewoon echt zo top En nu dat we door Australië Hebben getoord, ik heb ook Don't Cry For Me Argentina in Australië gezongen nu En iedere avond legde André uit uh, Over onze nieuwe koningin en, en, en dat ze Dat ze van Argentinië komt En iedere avond uh, met de 10.000 mensen uit Australië Kreeg, kreeg uh, koning uh, Willem-Alexander en koningin Maxima, grote applaus van de Australiërs. Dus dat was erg leuk. Ah, je doet ook nog wat aan de band Australië, Argentinië en Nederland zo te horen. Ja, dat klopt. <laughs> hey, uh, Amirisha, hoe zien jouw uh, komende weken eruit? Nou, mijn komende weken zijn heel spannend, want uh, mijn nieuwe dvd en cd komen uit. Uh, ik heb die in september opgenomen in de La Bonbonbière in Maastricht... En, uh, en deze maand komt mijn dvd en cd uit en die zijn te bestellen op mijn website marusha.net. Of je kunt het ook vinden via mijn Facebook. En het is gewoon echt super geweldig. Dit is mijn eerste live dvd. En, uh, ja, en ik praat ook Nederlands in de dvd. Dus het is voor mij echt... Uh, um, ja, het is een beetje anders. Want ja, mijn Nederlands zo te horen is niet het beste. Maar het is wel grappig. Dus nou, ik denk dat de Nederlanders het wel leuk vinden. Niet zo bescheiden. Uh, ik wens je heel veel <laughs> succes met, uh, met je cd en uh, dvd. En uh, met je carrière. Zowel in Australië als in Nederland. Marisha, uh, bedankt dat we je op deze vroege ochtend even mochten bellen. Voor jou natuurlijk al middag. Maar... Uh, voor ons voelt het nog steeds <laughs> hartstikke vroeg. Dankjewel. En uh, wie weet tot volgende Dankjewel. keer. Oké. Okay. Ja, en een hele fijne dag. Dankjewel. Hoi hoi. hoi, hoi. Ja, straks kijken we even naar de trending topics. Het laatste nieuws en het weerbericht. Dat na rugby met We Haven't Lost. Every line that I once wrote, Every word every note that for you and Your song, but needs to see. But you got plenty my feet, and a man should hold his own. And you, you've got an amazing big heart. Goodbye to me, you win easily. I'll just keep dreaming on of better days. It's you.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 Luister naar start met Bart. Het is uh, precies half zes. Dan kijken we even naar wat trending is op uh, Twitter. Uh, de hashtag iPad komt nog heel veel voorbij. Want vrijdagochtend ging de verkoop van start van de nieuwe iPad Air. Dat ging zo goed dat de uh, hashtag iPad nog steeds trending is. Uh, een andere uh, trending topic is hashtag Happy Diwali. Ja, vandaag begint het Indiase feest Diwali. We kennen dat beter als uh, het Festival of Light. Het is een van de grootste feesten in India. En daarom is Happy Diwali trending topic... En moustache monkey is ook trending. De foto van een aap met een krachtige snor gaat uh, viraal. En dat willen we je niet laten missen. Check onze Twitter. Volgens mij staat hij daar bijna op voor deze foto. Kijk ook nog even naar het laatste nieuws. Uh, opmerkelijk bericht, want een Amerikaanse man heeft vanuit het buitenland machteloos toe moeten kijken. Toen uh, zijn hoogzwangere echtgenote tijdens een videochat werd neergestoken. De zwaargewonde vrouw baarde vervolgens een gezonde baby in het ziekenhuis in El Paso. Dat berichtte ABC News afgelopen nacht. Een ander bericht is dat een Amerikaanse man met een twijfelachtige beroemdheid volgende maand voor de rechter moet verschijnen. Het gaat om Bernhard Guts. Hij was in 1984 wereldnieuws toen hij vier zwarte mannen neerschoot. Hij heeft daar toen nog geen jaar voor in de cel moeten zitten. Vrijdag kwam hij opnieuw in contact met justitie. Hij verkocht der, voor 30 euro marihuana aan een agent in Burger en volgende maand wordt hij voorgeleid. En dan nieuws dichter bij huis, geen vrolijk nieuws... want in het Brabantse Oudenbos is gisteren een scooter geschept door een trein. De 18-jarige bestuurder probeerde over te steken... terwijl de spoorbomen omlaag waren. Hij overleefde het, maar de 21-jarige jongen die achterop zat had minder geluk. Hij is ter plekke overleden. Kijken we nog even naar het weer voor vandaag. Het wordt een uh, druilerige dag. Ik kijk even op buirader. Ik zie een hoop regen voorbij komen. Het wordt wisselend bewolkt. En er trekt een hoop regen ons land in. En let ook weer op, eigenlijk net als vorige week, voor windstoten. Uh, die zijn mogelijk van 75 tot wel 100 kilometer per uur. Dan is het tijd voor uh, de recensie. Iedere week dan recenseren we uh, iets... Ik hoor in mijn oorstje dat wij nog niet naar de recensie gaan... maar naar de repo van de Buurtwacht. Dat vind ik hartstikke leuk. Dan haal ik die er even bij. Um, ja, de Buurtwacht inderdaad. Want um, de dagen worden weer donkerder, nat... Ik zei het net al, de buien trekken over ons land. En uh, dat betekent echt waar dat het seizoen voor inbrekers weer is geopend. Die houden ervan, in tegenstelling tot de meeste mensen. En de politie, uh, die doet daar natuurlijk ook iets tegen. Die kwam deze week met iets nieuws. Je kunt namelijk per postcode bekijken hoe het staat met de inbraken in jouw wijk. En uh, omdat het in sommige wijken zo extreem is, zijn er buurtwachten opgezet. En vrijwilligers zetten zich dan in om de buurt te beschermen tegen inbrekers. En Judith van de BNN University ging een nacht je mee op boevenjacht met de hengeloze buurtwacht. Uh, wij gaan uh, zometeen de straat op. Het is nu midden in de nacht. En jullie hebben met z'n twee, jullie zijn de initiatiefnemers volgens mij, uh, hebben jullie de buurtwacht opgezet. Waarom, waarom was het nodig hier? Nou ja, we hadden toch wel uh, te maken met een, uh, ja, toch wel een tiental inbraken, denk ik. En uh, ja, we hebben een aantal keer melding gedaan uh, bij, uh, bij de politie. Ja, van jongens, de lopen hier wat... Uh, vreemde en verdachte personen rond. Ja, en de politie gaf ook wel, ook wel aan dat ze daar uh, ja, problemen hadden... ook met hun mankracht, om daar gewoon continu mensen op te zetten. Okay, en en, en uh, wat ik me dan afvraag, stel, je ziet iets, wat, wat mag je dan doen? Want jullie hebben geen pistool, denk ik. Geen handboeien, niks. Ja, gelukkig hebben we inderdaad uh, geen pistool of handboeien. We bellen dan gewoon de politie. Gisteravond heeft een van de buurtbewoners dus hier dus ook uit de wijk uh, verdachte personen gezien. En toen zijn we direct naar buiten gegaan. En uh, tevens de politie gebeld. Nee, er is uh, niks gebeurd, maar de politie is wel uh, geweest. Dus stond laatst in de krant dat er uh, bij een van jullie twee ook, ook was ingebroken. Nadat jullie de buurtwacht hadden gedaan. Is het dan zo dat ze achter jullie aangaan of is het puur toeval? Ja, het is inderdaad. In mijn, mijn auto is van, van, van zondag op maandag uh, ingebroken. Um, ja, dan moeten ze al toevallig weten welke auto ik had. Uh, in dit geval zijn er uh, allemaal auto's van hetzelfde, hetzelfde merk uh, opengebroken. Dus ik denk dat het gewoon toeval is geweest. Op zich, uh, ja, je weet het nooit. Zullen we de straat op gaan? Ja? Oké, okay, dan gaan we zelf sporen. <laughs> Oké, okay, en, en waar moet ik nu, nu op gaan letten? Nou ja, of je iets verdacht ziet, of ergens mensen, mensen aantreffen... of dat we denken van, goh, hier klopt ergens iets niet. Uh, auto's die, uh, ja, nou, wat aan mankeert, of uh, noem maar op. Het is nu heel donker. Het is denk ik half drie s'nachts ongeveer. Inbrekers kunnen gewoon hun gang gaan nu, als je het ook mag zeggen. Want het is echt... Er is niemand op straat, behalve de buurtwacht. Fijn dat zij er zijn. Iedereen die je tegenkomt is... Uh, Volgens mij, gelijk, daar ga je gelijk op af en zie je als we verdachten. Dat is ook logisch, want er is verder niemand. Net zagen we bijvoorbeeld een mevrouw met een hond. Dus we zijn heel alert en we letten op alles wat beweegt. En die auto die een ver ligt, moeten we denken dat, dat daar een inbreker langs is gerend? Of, uh... Nou, ik, ik denk dat het gewoon de wind is geweest in dit geval. Maar uh... <laughs> ja, nou, hij valt natuurlijk wel op en uh, ja... Het is toevallig morgen groene autodag, dus wat dat betreft oh. <laughs> komt het goed, denk ik. Ik, denk, ik denk ik. ik merk toch even wat op. Ja, ja nou, heel goed, heel goed, heel goed. Is het gewoon uh, echt voor de veiligheid? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je ook denkt van... het is, het is ook wel weer een beetje spannend, stel je ziet iets. Nee, het is puur voor de veiligheid. Oké, okay. je ja, had het wel liever in bed blijven liggen. Ja, zeker. Uh, de, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ik zit dus nu in de, in de auto terug van mijn allereerste nachtje van de buurtwacht... We zijn nu natuurlijk niemand meer tegengekomen, behalve dan een mevrouw met een hond. Maar ja, het is eigenlijk s'nachts op straat best wel, best wel heel eng. Als je dan beseft wat mensen allemaal kunnen doen. Ik hou nu ieder van mijn ogen en oren open. En ik probeer dat, ik ga dat denken, eigenlijk leef ik best wel vaak s'nachts. Maar als ik terugkom van het uitgaan, dan denk ik er niet aan. <lacht> ik weet niet of dat te maken heeft andere, met andere dingen. Maar ik ga er toch wat meer op letten, denk ik. bezig, Judith. Ja, mocht je nou in verwarring zijn, het duurde mij ook even voordat ik het snapte... maar het gaat niet om een auto, maar om een auto. En een auto, dat is een kliko of een vuilnisbak. Dat zag Judith dus liggen, maar bleek gelukkig geen gevaar. Start met Bart. Ja, we gaan even recenseren. Iedere week dan, uh, dan bekijken we iets. Dan nemen we iets of iemand onder de loep. En deze week is dat de bonuskaart. Een paar weken geleden lanceerde de bekendste supermarkt van het land... met die uh, guitige supermarktmanager zijn nieuwe bonuskaart. En met deze bonuskaart krijg je persoonlijke aanbiedingen. Stel nou, je koopt altijd een heleboel visstix... dan krijg je bijvoorbeeld speciaal korting op, vis, op visstix. Of je bent flatulent, dan krijg je korting op deflatulentieartikelen. Zo, zo moet je dat een beetje zien. Inmiddels is de kaart al een paar weken ingebrengd... Dus tijd voor een voorlopige recensie aan de telefoononderzoeker van het ratenau Instituut voor Wetenschap en Technologie. En blogger voor Frankwatching, dat online trends in de gaten houdt. Goedemorgen Maurits. Goedemorgen. Helemaal wakker? Nou, behoorlijk wakker ja. Ja, het is vroeg hè? Het is best vroeg, maar uh, mag de trend niet drukken toch? Nee, dat vind ik zeker niet. Ja, we gaan het hebben over de bonuskaart. Uh, ja. Heb jij er zelf eentje? Ik heb er zelf een, ja. En ik heb ook de nieuwe. Ja, precies, want daar gaan we het over hebben. Hè? En die, ja. uh, die zit in je portemonnee? Die heb je altijd bij, staat op je eigen naam? Uh, ja, klopt. klopt zit er, ja. En die heb ik in principe altijd bij me. Ja. Oké, okay, Nou, dan uh, ben ik even benieuwd, want je zei het al, het gaat om de nieuwe uh, bonuskaart. Wat maakt hem anders dan de, de vorige? Nou, zoals je al een beetje aangaf, hij is een stuk persoonlijker. Dus elke kaart heeft voor het een uniek nummer... waar je eerst een stuk of vier kaarten had met hetzelfde nummer... zodat je gemakkelijk per gezin of per studentenhuis kon sparen... heeft nu iedereen voor het een eigen kaart met een eigen nummer. Of je zou steeds moeten uitwisselen met elkaar. Uh, en het andere punt is, als je een online account aanmaakt bij die kaart... dan krijg je uh, mogelijk aanbiedingen op maat. En uh, nou, we denken natuurlijk allemaal, zoals jij dat net zei, dat we... Dan allemaal van die aanbiedingen krijgen van Vistix als ze veel Vistix eten. Maar dat moet de tijd dan nog blijken wat dat precies gaat worden. Dat heb jij nog zelf, zelf nog niet ervaren in ieder geval? Nee, want volgens mij moeten ze nog echt beginnen met die persoonlijke aanbiedingen. Oké. Okay. Dus ik heb alleen de welkomstaanbiedingen gehad. Zeg maar de algemene bonnetjes die iedereen krijgt. Oké, okay, maar dat is wel al iets anders dan de huidige bonuskaart. Dus maar Een beetje de oude bonuskaart. Want daar krijg je alleen een algemene korting op hè, bij de kassa. Dan krijg je algemene korting. Albert Heijn heeft al wat geëxperimenteerd met uh, bonnen die je toegemaild kreeg. Of met wel een paar dingen die ze per envelop verstuurden. Maar het lijkt erop dat ze het nu eigenlijk serieus gaan uitrollen en uh, nou eigenlijk voor iedereen willen gaan doen die een account aanmaakt. Dus het is een beetje voortbouwen op wat ze al deden. Maar de belangrijkste stap is dus die verdere individualisering van die kaart. Wat, wat, wat vind jij daarvan als, als trendwatcher? Gaat dat een worden, die persoonlijke aanbiedingen? Of eh, verwatert dat? Zoals eigenlijk de vorige bonuskaart ook een beetje verwaterde. Ja, uiteindelijk had iedereen hem en kon je hem zelfs gewoon bij de kassa. Ik vraag altijd de cashier van mag ik hem even gebruiken? Dus ja, maakt het verder geen Ja, niet je, ziet, uit. je ziet dus dat inderdaad Albert Heijn zit in een soort spanning. Want jij moet ook klant blijven. En, hè, dus je, en, je, het is ook een stel van verleiding in de winkel om jouw dingen te laten kopen. Dus het is niet alleen maar jou elke week hetzelfde geven. Want er zijn ook allerlei concurrenten van die producten die willen dat jij ook eens een keer wat anders probeert. Uh, ja, op zich vind ik het, uh, op zich vind ik het een, een interessante ontwikkeling om te zien dat ze uh, natuurlijk proberen wat meer op maat op jou in te spelen. Je kunt zeggen van goh, dat is eigenlijk een voordeel. Want ik krijg dus leuke voordeeltjes. Ja. Mogelijk dadelijk leuke voordeeltjes waar ik wat aan heb. En ze doen dat nu nog op een nette manier. Dus ik mag zelf bepalen of ik me registreer. Ik kan zelf steeds bepalen of ik mijn kaart door de scanner haal. Uh, ik kan uh, als ik online geregistreerd heb, weer afmelden. Dus het valt nu nog wel mee. Ja, want wat dat ik... betreft. Ja, nee, sorry? Ja, nee, wat dat betreft vind ik het dan uh, veel spannender eigenlijk om te zien wat er nu uh, nou ja, op internet. En met name in die, in die apps op onze smartphone eigenlijk aan de gang is. Hm. Omdat dat dingen zijn die volgen ons wel overal. en uh, Die zijn wel steeds meer he, continu met internet verbonden. En allerlei apps proberen toch steeds meer omgevingsinformatie te krijgen. Ze weten onze locatie. Ze willen toegang tot onze, onze microfoons. Dus dat vind ik eigenlijk een ontwikkeling waarvan ik denk... die vind ik veel, um, ja, veel spannender. Ja, ja, ja, en die is ook wat privacy betreft uh, een, een stuk uh, gevoeliger. Want eigenlijk, als je het zo stelt... is zo'n bonuskaart toch ja, een beetje de, de, de, de 2.0-variant van het sparen van zegeltjes. Je bent er nog altijd zelf bij en je bepaalt zelf wanneer je hem inzet. Er dus zijn niet cookies bij betrokken of andere dingen die de zorgen uh, nee, dat Nee, precies maar waar je is zit. Er is wel een hele grote ontwikkeling aan de gang natuurlijk als het gaat om het analyseren van die gegevens en daaruit nieuwe patronen herkennen. Dus een bekend voorbeeld uh, is ook een meisje in Amerika hè, wat in één keer door haar vader gevraagd kreeg van goh, waarom krijgen we toch zoveel aanbiedingen van maandverband en augurken om maar even zo te zeggen. Ja. En het bleek dat de supermarkt al had ontdekt op basis van het koopgedrag van het gezin dat zij waarschijnlijk zwanger was omdat ze bepaalde wasverzachters en uh, shampoo's kocht net minder parfum erin. Kijk, en dan wordt het in één keer heel sneaky. Van oh, Albert Heijn heeft nu al bedacht van oh, uh, weet ik veel. Maurits is depressief, dus laat ik hem vooral veel ijs aanbiedingen geven, dan wordt hij weer een beetje positief. En als ik dat, hè, misschien heb ik dat zelf niet eens in de gaten dan. Ja, ja, ja. dus uh, qua maandverband zeg jij en antidepressiva en misschien ook wat condooms een <lacht> beetje opletten. Gevoelige artikelen. Ja, die zou ik dan wel niet in de scanner halen. Hé, <lacht> hey Maurits, hoeveel sterren geef je die nieuwe kaart op een schaal van 1 tot 5? Nou, ik geef hem in ieder geval uh, 3,5 ster. En laten we hem eens even goed in de gaten houden de komende jaren. Dat gaan we zeker doen. Als je weer nieuws hebt, bel ons, hè? Graag. Nou, jullie weten wat we te vinden. En uh, mag ook op een ander tijdstip. <laughs> ik, luister, <laughs> ik wou net zeggen, we bellen je gewoon weer wakker. Maurits Krijveld, uh, hartelijk bedankt dat, je dat we je zo bellen. vroeg ja. even uit je bed mochten trekken. Oké, okay, jongens. Veel plezier. Joe, dankjewel. <laughs> gaan wij door met de Sjaak? De Sjaak. Ja. Het is misschien wel... Het spannendste, het leukste onderdeel van start. In ieder geval voor de luisteraar, want je zou zelf de Sjaak maar zijn. Het idee is simpel. Martijn, Judith, Esme, Roel en Jouke van de BNN University... proberen elkaar het leven zuur te maken door een nare, een vervelende, een enge... of een irritante opdracht op een loodje te schrijven. Al die opdrachten die gaan in de hoge hoed en eentje wordt er uitgevoerd. Precies door de Sjaak. Luister even mee naar de opdrachten van deze week. Nou, Er is weer in het nieuws dat uh, iedereen schijnt een beetje bi te zijn. Het gaat op een schaal van 0 tot 6, geloof ik. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het is om bieten te zijn. Dus de shaak van deze week moet voor één dag als biseksueel door het leven. gaan zover als je wilt. Uh, daten, zoenen, seks, wat mij betreft mag alles. Deze week is het weer Halloween. Ga daarom een nachtje griezelen in een verlaten huis... Uh, Lou Wheat, uh, de rock'n'rollster, die is uh, overleden. Dus take a walk on the wild side. Jij mag een dag lang leven als een echte rockster. Succes. Er zijn weer wat problemen met het weer. Er is namelijk ook een code rood afgegeven deze week. En daarom uh, zal het vast weer een probleem worden op, met het verkeer. Dus ik vind het leuk als iemand een dagje met de ANWB mee mag. Uh, dit jaar is het het jaar van de boerderij. Dus mijn opdracht voor de Sjaak is uh, lopen een dag mee uh, met een boer als ochtends vroeg tot avonds laat en laat je handen flink vies worden. Er zitten weer een paar pareltjes tussen. Van biesgierigheid tot de ANWB tot op de boerderij. Nou is het zo dat we die Sjaak nog helemaal niet zo lang hebben eigenlijk. Pas drie weken. En sinds de invoering, dus dat zijn dat is twee weken geleden, dat zijn twee afleveringen... is Esmee al twee keer de Sjaak geweest. Op de een of andere manier wordt haar loodje iedere keer getrokken. Ze heeft een week lang al rauw voedsel moeten eten. En vorige week moest ze een dag lang alles zingen... Ja, het zou wel heel zuur zijn als ze ook deze week een opdracht moest uitvoeren. Wie wordt het? Laten we even luisteren. Eerste, ja. Eerste opdracht, dat is wel spannend. Nou, veteraan SME, kies de opdracht die je deze week gaat doen. De grote pot gaat open. Even schudden nog, je moet nog even schudden. Oeh, Heel goed, goed schudden. De opdracht van deze week. Iedereen schijnt een beetje biet te zijn. Ervaar voor één dag hoe het is om op mannen en vrouwen te vallen. Oh nee. Maar wat moet je dan doen? Heel erg. Nou ja, uh, ga zo ver als je zelf wilt, Roel. Dus uh, um, ja, ga op date of ga met iemand zoenen. Heb seks met een Ja, maar dan ga, andere man. ga ik gewoon thuis zitten. Nee, natuurlijk niet. Je moet wel iets we zijn. doen. Er is een ondergrens. Wat is, het, wat is het minimum? Nou, zullen we dat nu even bepalen? Wat is het minim een date. minimum? Een minimum date een date met iemand ja. van hetzelfde geslacht die ook op jou kan vallen? Is er trouwens iemand die hier een relatie heeft? Die dus uh, dingen kapot gaat maken in Ik relatie? heb een relatie. Um, dat uh, moet in principe te overleggen zijn. <lacht> maar, um, heb jij niet ook al een keer in een pornofilm gespeeld? Absoluut. Daarom. Ja. Nou, het lijkt mij gewoon heel uh, raar om met een vrouw te zoenen. Moet je ook je echt gaan zoenen met het andere geslacht? Nou ja, dat is wel, kijk... Of met uh, hetzelfde bedoel ik. Als je een leuke repo wil... Heel ja. vaak bij zoenen <lacht> voel je pas uh, uh, hoe het echt zit. Hè. Dan heb je echt zoiets van, oh ja, dit is wel heel fijn. Dat lijkt me echt helemaal kut, lul. Ik ga echt niet met, met een ander meisje toen, hoor. Sorry, jongens. Ik ga wel. Ik, deze vind ik wel prima, maar toenen, nee. Nou, wie een kusje weet. voel je, kan je wel, wel toch? op? Zo, ja, een kusje nee. kan toch? Oké. Okay, nou, nou, pak nou die kaartjes. notaris Cardol um, oh. staat met de bloempot hier met uh, de vijf namen van de feuten erin. Ik ga ze nu nog één keer goed om elkaar oh. husselen. En dan gaan we weten wie er een hele dag als biseksueel door het leven zal gaan. Oh. Ja, het wordt. Esmee! Nee, nee, nee, nee, nee. Dit, dit kan niet. Ja, ik kan er niks aan doen. Ja, hilariteit alom bij ons op de redactie. Esmee is voor de derde keer de shaak en ze moet een biesgierige opdracht uitvoeren. Hoe het haar is vergaan hoor je na de plaat. Shame right like a diamond. Shame right like a diamond. Bright Like a Diamond. Je hoorde Diamonds van Rihanna. De Shaak. Ja, net kon je horen dat Esmee... hoe is het mogelijk sinds de introductie van dit item... alleen nog maar de Shaak is geweest. Een kippetje, drie op een rij. Um, ja, twee weken geleden moest ze uh, rauw voedsel eten een week lang. Vorige week uh, een dag lang zingen. En deze keer gaat ze een dag door het leven als biseksueel. Zo, so, ik ben dus gay for one day... Ik ga dit, dit niet alleen doen, want ik heb een uh, biseksueel meisje meegenomen. Ja, ik neem je mee. Um, we lopen nu in de Reguliersdwarsstraat. Ja, dat is natuurlijk de gaystraat van Amsterdam. Klopt. En omdat wij uh, vrouwen zijn, neem ik je mee naar de kroeg waar de meeste vrouwen komen. We zijn in de reality. Hier komen dus alle homo's en lesbiennes samen. Maar hoe weet je nou dat andere vrouwen uh, lesbisch zijn? Hoe, hoe kan je ze herkennen? Heb je een soort gay-radar? Ja, er is een gaydar. Uh, ik ga gelijk toegeven, die heb ik niet. Ik ben daar heel slecht in, ik zie dat niet zo goed. En dat komt vooral omdat uh, tegenwoordig meiden zich al gauw stoer kleden. En dat dat niet per se uh, hoeft te betekenen dat ze ook op vrouwen vallen. En je hebt hele, hele vrouwelijke meiden die uh, wel op vrouwen vallen. En vaak ook alleen op vrouwen. Dus in principe zegt uiterlijk vertoon niet zoveel. Wat, wat vind je het lastigst aan biseksueel zijn? Ik heb mijn tijdje geprofileerd als lesbienne, omdat ik vond dat ik alleen op vrouwen viel. En op een gegeven moment kom, ja, kom je er toch achter dat mannen ook leuk zijn. En dan denk je, nou ja, why not? En dan merk je dat vooral je omgeving eraan moet wennen... dat je dan toch ook weer op mannen valt. Ik ben om me heen aan het kijken. Ik zie al heel veel mooie vrouwen. een meisje op het oog. Ze is ja. heel mooi, ze heeft echt een dat goed ze lichaam. Blaad. Ze is blond en ze heeft blauwe ogen. En ja, ik, ik vind haar echt mooi. Ik denk dat als ik lesbisch zou zijn, dat ik wel op haar zou kunnen vallen. Ja, maar... Nu moet ik haar dus gaan versieren. Ja, je gaat haar versieren. Het gaat je lukken. Je gaat uh, eerst oogcontact proberen te maken... voordat je haar gaat uh, aanspreken. Dus blijf vooral goed lang naar haar kijken. En ze kijkt al terug, zie je dat? Ze ja, ze kijkt inderdaad terug. Ze kijkt verlegen weg. En nou is je kans, nu moet je gaan. Ga erop af. Oké, okay. ik ga naar haar toe lopen. Ik durf eigenlijk echt niet, maar... Ik, uh, ik, ben, ik blijf in de buurt. Hoi. Hoi. je? Kim. Oké, okay, leuk je te ontmoeten. Ja, hetzelfde. Kom je hier vaker? Ja, niet zo vaak. Ik ben toevallig niet helemaal mee, maar normaal kom ik hier niet mee. Oké, okay, en je bent met iemand mee. Betekent dat dat je niet op vrouwen valt? Nee. Je valt op mannen? Ja, maar als ik een drankje op heb, kan het wel eens anders zijn. Oké, okay, dus je valt eigenlijk ook stiekem wel een beetje op vrouwen? Als het een leuke vrouw is wel, ja. Oké, okay, en nou, ik, ik zal even toegeven, ik ben gay for one day... Dus ja, een hele brutale vraag. Maar zou jij met mij durven zoenen? Ik wel Nou, omdat je er goed uitziet wil ik het wel doen, ja. Oké, okay, doe, jij, doe jij verslag? Ja, ik neem de microfoon over. En uh, ik ga heerlijk toekijken hoe jullie uh, gaan zoenen. Dus ga je gang. Ik durf eigenlijk niet, maar ik ga het gewoon doen. Ja, je komt gewoon heel dichtbij. En dan uh, kijk ik elkaar zoelen in de ogen aan. Ja, meiden, zo is dat. En dan, ja, ja, ja, ja, jongens, ze zijn aan het zoenen. Ja, dat uh, ziet er smakelijk uit. Oké, okay, nu is het genoeg. Nu heb je genoeg uh, gay for one day. Genoeg. Zo. So. Nou, dat, uh, dat was een nieuwe ervaring. Wat vond jij ervan? Ja, ik moet zeggen, je bent beter als, mannen, als mannen die ik heb gezoomd. Oké, okay, dat is een compliment. Nou, ik, ik vond het een uitdaging. Ik vond het leuk en lekker ook. Maar ja, ik, ik moet zeggen, ik ben toch nog steeds wel hetero. En ik denk dat ik vanavond toch maar weer bij mijn vriendje ga slapen. Maar in ieder geval bedankt voor deze ervaring. Ja, stoer hoor, Esmee voor de derde keer over rij, de Sjaak. En uh, je hebt het vol overgave gedaan. Dus ik hoop voor je dat uh, volgende week iemand anders uh, de Sjaak is. Gaan wij door met een uh, andere student, andere feut van de BNN University. Want Judith is voor ons al de hele nacht in Amsterdam op de Museumnacht. En hoewel de musea nu zelf uh, gesloten zijn, die waren open tot een uurtje of twee, zijn er nog wel verschillende feestjes bezig. Judith, ik gok dat jij ondertussen op een afterparty bent beland? Bart, goedemorgen. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik ben inderdaad uh, beland op een afterparty en niet zomaar een afterparty, maar op de officiële afterparty van de Museumnacht. Er waren altijd uh, al uh, verschillende jaren uh, verschillende afterparties. Maar nooit was er een officiële afterparty. En deze is dus georganiseerd door de Museumnacht zelf. En die is naast het uh, Museum Ai, dat is het filmmuseum En dat ligt ook aan het Ai, maar dan in het Nederlands het Ai. Um, want daar, daar zit de toren naast. En dat is een uh, hoog uh, ja, een, een torengebouw in de vorm van een toren. En daar is, uh, zijn op dit moment verschillende DJs aan het draaien. Ik ben al een paar uurtjes hier, want de museumnacht duurt tot twee uur. En uh, ja, dus. Ik drink gewoon mijn pilsjes hier nu. En ik heb verschillende mensen gesproken. Iedereen is naar de museumnacht geweest. En het publiek hier bij, uh, bij, de, bij die afterparty is gewoon ontzettend jong. En dat viel me ook op bij die museumnacht zelf. Ik, uh, heb, heb, na de tips van Pam Roos ben ik nog even langs verschillende musea gegaan. Het is me niet gelukt om alle 50 te bezoeken. Ik ben onder andere naar het Tropenmuseum geweest. Uh, dat museum uh, staat vooral in het teken van de slavernij. En uh, van het kolonialisme, als ik het goed uitspreek. En uh, heb ik ook nog de rijen gezien bij het Van Gogh. Museum, bij het Stedelijk Museum, daar was het ontzettend druk. Wat me ook opviel is dus dat bij verschillende musea ook eh, heel veel muziek hadden, veel live acts. Dat was heel erg leuk. Er zijn verschillende artiesten geweest die hebben liedjes gecomponeerd, um, speciaal voor, voor, voor musea. Ze hebben dan de kunst van tevoren mogen zien en daar hebben ze liedjes op gecomponeerd. Dat was heel mooi om te horen. En uh, ja, ik ben dan nog nooit bij een Museumnacht geweest. En, uh, uh, dit was mijn allereerste keer. Ik vond het echt ontzettend leuk. Uh, er komt zoveel jong publiek op af. Terwijl je normaal gesproken, ik, ik ben geen museumgangster. Uh, uh, mijn laatste museum waar ik ben geweest was de uitvinderij Spelerij, denk ik ongeveer. Op mijn tiende. En nu ben ik dan hier bij, uh, bij de museumnacht. En uh, daar zie je dus echt van alles. En uh, het was ontzettend leuk om te zien. Die afterparty die gaat nog door vanaf uh, tot 8 tot uur. Het is om 2 uur begonnen. En tot 8 uur mag ik nog door. Dus ik heb nog een wilde nacht. Maar ik ben wel eigenlijk heel erg benieuwd wat nou de, het publiek er zelf van vond. Ik heb Roos gesproken, zij is een liefhebber. Ik ben onder, ondertussen ook een liefhebber, maar ik ga nog even wat vragen aan de mensen hier die rondlopen bij de Museumnacht eh, bij de museumnacht afterparty, om te vragen wat zij er nou aan hebben gehad. En daarover eh, dan hoor je straks meer van Bart. En dan hou ik je op de hoogte. Hey, I flew in from this old furniture town a long, long time ago, Ages 19, I was one of the lucky ones, I bright enough to leave that old dirty town where they all put me down. van Wilson Jonathan, was dat. Brengt ons aan het eind van het eerste uur Start met Bart. Straks hebben we gasten in de studio, die zijn vroeg opgestaan... om alles te vertellen over een crowdfund-project. Lease a Vlies. Ik ben benieuwd, we bellen met beachvolleyballsters. En we hebben een vreemde vogel en eh, we gaan zelfs luisteren... ook nog naar een vreemde vogel die we hebben opgesnort. Nu eerst het nieuws van 6 uur, dan zijn we straks bij je terug... met het tweede uur van Start met Bart. The n <laughs>